Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere evenementen worden dit weekend aangepast of zelfs afgelast vanwege de verwachte hitte. De temperaturen kunnen komende dagen oplopen tot ruim boven de 30 graden. De organisaties van diverse sportevenementen, onder meer in Overijssel en Brabant... vinden het niet verantwoord om deelnemers bloot te stellen aan de hitte... en hebben daarom besloten de sportevenementen niet door te laten gaan. De hardloopwedstrijd op de A10 in Amsterdam dit weekend wordt gehalveerd. De wedstrijd is onderdeel van het Op de Ring Festival... de heren van het 750-jarige bestaan van de hoofdstad. Dat evenement gaat ook door... maar de organisatie neemt nog wel extra maatregelen voor bezoekers. België gaat vanaf deze zomer grenscontroles uitvoeren om zo illegale migratie tegen te gaan. De Belgische minister van Asiel en Migratie spreekt over binnenkomstcontroles in plaats van grenscontroles. Die moeten worden uitgevoerd op bussen en treinen, maar ook op vluchten die binnenkomen vanuit de Schengenzone. Ook zullen er langs snel- en toegangswegen controles worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of ook auto's worden aangehouden of dat het alleen geldt voor internationale bussen. Binnen twee weken moet duidelijk zijn of de VS militair gaat ingrijpen in Iran. Dat meldt het Witte Huis. President Trump wil voorkomen dat Iran een atoombom kan maken... en overweegt daarom Israël te helpen bij de bombardementen op Iran. Ondertussen weigert Iran om terug te keren naar de onderhandelingstafel met de VS over de atoombommen... zolang Israël zijn aanvallen voortzet. De 83-jarige man die al een paar dagen werd vermist in Frankrijk is dood teruggevonden. Het lichaam van zijn vrouw werd gisteravond al aangetroffen. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, maar een misdrijf lijkt uitgesloten. Het echtpaar was onderweg naar hun Franse vakantiehuis. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Daardoor koelt het in de nacht flink af tot een graad of zes in het noordoosten. Morgen opnieuw flink veel zon bij 23 tot 27 graden. En dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemsteden en Bloemendaal. Remco Landing. Een hele goedenavond en welkom bij het tweede uur van de Disco Train. Get up out of your yeah, Grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Vond. Dit is Haarlem 105. En welkom bij het tweede uur van de Disco Train... tot 11 uur de beste disco, funk, soul en R&B... uit de 17's tot de Zero's. We begonnen het tweede uur met een dubbele dosis Hello Festival... wat ook bekend stond onder de naam Retroprop. Daar was ik dit weekend in Emmen. Vorig jaar stond daar Sananda Matreya, beter bekend onder als de naam TTD. En dit jaar Level 42. Al onder andere, wat mij betreft... by far de beste band op het festival. Benieuwd wie er volgend jaar komt? Wellicht Kajagoogoo... Om half elf doen we de live track in de vorm van de Funky Live. Zometeen de beurt aan Wang Chung en die train. Maar nu eerst Lima en de zijne. Here is Too Shy. All days we will go on uh, Christ.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 An evening hug And she, she, she, we were so In vain In a dance Home Dance We were go On Christ Whether You And everyone when you, you believe, Do they live Do Toepasselijke naam voor de titel van de plaat Dance All Days. En dat is wat ik uh, probeer te bewerkstelligen met dit programma. Dansbare plaat uit de 70s tot de 0's. En mocht je verzoekjes hebben, studio het 105nl of haalm105.nl studio. Wang Jung, wie zou het niet zeggen, maar ze kwamen uit Duitsland. En over 9 seconden is het tijd voor de naamgever van dit programma. D-Train met weer zo'n toepasselijke titel. Music. Haarlem, 105, 105, 105, Aarlem, en 105, 105, 105, 105, 105, 105, to do without 105, 105, 105, 105, 105, 105, without a song? Me. Can I come a mountain top? To see I can, I can. Een fijne muziek is dit toch. D-Train Music hier op 105 tijdens de Disco Train op de donderdagavond. En de Disco Train dindert maar door met al dat lekkers. Soul-funk, disco en R&B uit de 70s 70s. Over uh, een minuutje of uh, zes, nou zes en half, zeven is het tijd voor de Funky Live hier op 105. Maar eerst The OJ's en Put Our Hands Together. Get on, the let's get on, the get on. The hold on, hold on. We've got to sacrifice for our children to see a much better life. But all our hopes and dreams depend on what's in their mind. Naar, met dit soort muziek komt dat helemaal goed. Je hoorde de OJ's hier op 105 tijdens de Disco Train. 105, 105, 105, 105. En ik kijk naar de klok. Bijna half elf. De Disco Train rijdt weer prima op tijd. En half elf betekent... Uh, ik ga... Uh, Rames Classic Time zeg ik steeds. Half elf. Funky Lifetime, zo moeilijk is het niet. Als je dan een aantal jaar presenteert, alleen gaat het net met Karina over, dus. Eh, ook wij maken dagelijks eh, nog, eh, nou, wekelijks moet ik zeggen foutjes. Maar eh, ik doe, moet het even verwenden, want ik eh, doe geen filletje, dus dat is een achtergrondmuziekje. Maar eh, ik ben mezelf aan het uitdagen, op verzoek eh, van het eh, heren MT en half-half eh, Funky Lifetime. En wat houdt het in? Dat betekent dat wij eh, wekelijks een plaat eh, draaien van een band of artiest. Die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. Met een live track, nummers die je ook op de landelijke zenders eigenlijk niet vaak hoort. Of dat het een nummer is van een uh, LP of CD of Spotify natuurlijk. Maar deze week is het de beurt aan de heren Jackie Germain, Marlon, Michael en Tito. Waar er uh, gelukkig nog drie uh, van in leven zijn, die overigens uh, volgende maand in het concertgebouw staan in, uh, in Amsterdam. Ik ben heel benieuwd. Want ze zijn natuurlijk wel op leeftijd, maar uh, het waren en zijn natuurlijk uh, hele goede muzikanten. Waarbij, uh, nou ja, Michael natuurlijk de vaandeldrager was, dus die is er, die is er niet bij. Dat zal je niet verbazen, maar uh, de overige heren wel. En uh, Bart, vaste luisteraar van dit programma, die, uh, die gaat er naartoe. Dus ik ben heel benieuwd, uh, dat is uit mijn hoofd 24 juli. Dus over een, uh, over een uh, maandje. Maar uh, so far zo so goed. Wij gaan vanavond de live track draaien. En dat is uh, afkomstig van de US Tour uit 1981. Jezus, wat lang geleden. Toen was ik elf. Maar uh, toen, uh, nou ja, volgens mij heb ik hem niet op mijn elfde gekocht, maar niet veel later. Ik was er uh, vroeg bij wat dat er gaat. Jackson's Live, fantastisch album. Het is een. Uh, voor de uh, vinyl uh, liefhebbers, het is een dubbel AP. En uh, je hebt me, ik heb hem ook zelfs op CD. En uiteraard op Spotify. Dus uh, hoeveel keuze wil je hebben? We gaan lekker luisteren naar de Jackson 5. En shake your body down to the ground. Allemaal shake your body in de live uitvoering opgenomen tijdens een US Tour in 1981. De Funky Live van deze week werd bij u thuisgebracht gebracht door de Jackson 5. is op 105. En we gaan nog lekker zo'n nou wat is het 17 minuten dansen op de lekkerste classics uit de 70's tot de zero's. En om het Casey te spreken, shake your booty! Van Casey, dan doet hij te weinig aan Shake His Booty. Dat was vroeger echt zo mooi, hoor. Tegenwoordig, nou ja, precies wel wat voor Maar ja, daar hebben we allemaal last van. In kluis, mezelf. Je luistert naar Disco Discofeet op de donderdagavond 89.9 FM. Haarlem, Heemstede madaal het tarief omhoog naar 5 100 Function and Chase Me op 89.9 FM en nog zo'n fijne plaat ook deze artiest ja, want dat krijg je als je wat oudere muziek draait de man die je nu hoort is ook al enige jaren dood en niet vanwege zijn gezonde levensstijl, maar zo kon hij maken als geen ander Here is Give It To Me van Rick James That stuff, that funk, that sweet, that Did funk is good. Give ah! it to me, give me that stuff, that funk, that sweet, that funk what? is good. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. Sweet. That sweet pet talk is James en Give It To Me, Baby. 105. En dan komen we alweer aan bij de laatste plaat van vanavond. Dit was de Disco Train. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met Carina. En als iets zeker is... Kies zingt erover dat het leven erg vergankelijk kan zijn. Dus ik zou zeggen, genieten! Tot volgende week! Absoluut.